De Landelijke Studentenvakbond is teleurgesteld over het voornemen van het kabinet om de introductieweken te schrappen. Het kabinet gaat dat waarschijnlijk vanavond bekendmaken in een persconferentie. De bond begrijpt dat er scherpe maatregelen gelden, maar benadrukt ook dat het belangrijk is voor studenten om aan het begin van het eerste jaar kennis te maken met hun opleiding. Bovendien zou er lang gewerkt zijn om activiteiten op een veilige manier te organiseren. Het weer, de zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar tropische waarden van 30 tot 34 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen blijft het warm en droog met temperaturen van 30 graden of hoger. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat drukker richting het strand. Dat merk je op de N201 hoofdweg richting Zandvoort. Bij Bentveld twee kilometer met ongeveer een kwartier vertraging.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 Van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM met een hoofdletter Z van Zon, Muizika. Zandvoort en Muizika. Live. Dit is ZFM. Wind and Fire hier bij ZFM, 8 over 11. Mijn naam is Walter Sanz, ik ben tot 12 uur nog bij je. En zo meteen over twee platen. Jaap Koper met het nieuws over de burgemeester in Alternative FM vanavond. En nog een primeur, die heeft hij ook. Young teacher, the of she wants to so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing This girl's an open page But we're she's so close now This girl is half his age Het is hem. Corona Top 100. Don't stand so close to me. En ja, die frimeur waar ik het over had, die gaat over Wendy Moore. Dit is haar eerste plaat, maar er komt nieuw werk aan. En daar weet Jaap alles over en gaat hij zo vertellen. Dit is haar eerste So with Fake Friends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 I'm so over fake friends, tired of the pretend Didn't mean to offend, but I'm so over fake friends Cause if you are with me, or you can run back to me It all makes sense, it's feeling to me Now that I can see, you just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd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 From running back to me It all makes sense It's feeling to me Now did I can see You're just a loose end I'm so over Big friends I don't forgive and forget no more Didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends. Tired of the pretend that I mean to Ja, en dat was Wendy Moore haar eerste single. Maar er komt nieuw werk aan, of niet Jaap? Want uh, op het moment dat jij uh, mij aan de telefoon hebt, zit ik, zit ik al eigenlijk al stiekem even voor te luisteren naar die nieuwe single die uh, vanavond om uh, 12 uur, eigenlijk vannacht om 12 uur uh, ja. uh, online uh, gaat komen. Dus. En uh, wij mogen hem al draaien vanavond. En bovendien, Wendy zit ook in onze uitzending om half negen. Kijk, goed, voor de luisteraars die niet denken, waar hebben jullie het over? Vanavond tussen FM, 8 en 10. <laughs> tussen 8 en 10 heeft Jaap Koper het programma Alternative FM. En vanavond een speciale uitzending met aan de ene kant Wendy Moore en haar nieuwe single. En aan de andere kant hebben zij het doel om zo min mogelijk luisteraars over te houden. Tenminste, dat is het doel van de burgemeester. Dat was het doel. Ah. Want uh, ik heb uh, we hebben even gisteren al uh, het nodige al voorbesproken, Davend en ik. Ja? Uh, Zoiets van uh, van ja, uh, zo van moeten we dat nou echt gaan doen? En... <laughs> Toen zei David toch wel, heel eerlijk, ja, ik hou me een beetje in. Dus het, uh, het gaat meevallen, denk ik, met okay. de muziekkeuze. Uh, wat ik wel heel uh, erg uh, leuk vond, hè, want, ja. want uh, ik heb een deel al, heb ik al gezien, van wat hij, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, heeft hij uh, mij aangereikt. En of we eraan toekomen is vers 2. Ja. Uh, we proberen eigenlijk zes nummers uh, van hem uh, de, de, ja, uh, te, te laten draaien, want we zullen er ook over gaan praten. Ja. Uh, Paul Buchanan. Kijk okay. man? Um, nee. Sorry? Nee. nee, als ik zeg Pinseltown in de rain. Jaap, je komt uit de Sol, hè? Ja, Bluna, daar is die van bekend. En die Poelboekin, die heeft uh, ook uh, wat materiaal bijvoorbeeld uh, achtergelaten. En daar is uh, ons burgemeester toch wel een, uh, ja, een, een behoorlijke liefhebber van. Wat leuk. Dus, die, dus, dus dat, uh, dat is één kant van het verhaal. Wat ook heel erg leuk is: uh, jij had op een gegeven moment, uh, een paar weken geleden, uh, de Urban Dance Court met ja. Temporarily Expendable. Dat ik niet te spreken ja. Dat kan jij niet uitspreken, maar ik wel. Uh, maar hij heeft ook een. Uh, nummer opstaan, oh, ik denk dat die, die zeker gaat draaien en dat is Demagog, dat Gof is een, uh, ja, een heel bekend nummer ja, van ja. Uh, de Urban Dance Squad geweest. Uh, ja. uh, dus Nederlands uh, fabricaat zit er sowieso denk ik wel in. Uh, ja, uh, het is, een, uh, het, het, het is een, uh, een opvallende smaak wat, uh, wat uh, onze burgemeester heeft. Ja, en het, ja, het komt dicht bij uh, datgene wat wij eigenlijk uh, tussen acht en tien doen. Alleen wij hebben dan uh, zoveel mogelijk Nederlands materiaal en ja. uh, Nederlands producties. En dit zijn uh, eigenlijk ook producties die, uh, die er in de buurt komen, maar dan wel uh, over de grenzen heen. En dat maakt het wel zo speciaal. Het is nog niet zoveel dat je vanavond een akoestische sessie met hem gaat doen. Uh, nou, kijk, uh, daar komt iets meer bij, kijk. Hè. Uh, kijk hij, is hij zit in een band, hè? In zijn eigen jazzband en dan spelen ze dus uh, gewoon bestaand werk. Ja. Uh, maar ik weet dat hij ook nog ooit deel heeft uitgemaakt van een metal band. Dus Echt waar? Ja, ja ook dat uh, schijnt uh, het uh, verhaal uh, te zijn. Maar dat kunnen we hem natuurlijk vanavond zelf ook even vragen. Van, uh, van ja, wat is dan het uh, verschil en uh, hoe ga je daar nou mee om? Ik bedoel dat, uh, ik geloof dat hij er ook mee gestopt is. Dus, dus, uh, want want dat is, ja, op een gegeven moment snijdt dat weinig hout. <lacht> uh, dus hij is nu alleen nog maar bezig met, uh, met uh, de band uh, waar hij in speelt. Dat uh, jazznummers uh, vooral brengt. Ja, ja dat, is, dat is totaal anders. Maar uh, de man is uh, ja, goed in het uh, spelen van uh, de basgitaar. En als hij de foto's op de sociale media ziet, dan uh, zie je dat ook uh, ja. daadwerkelijk uh, terug. Want ja. Uh, ja, daar staat hij ook uh, met, uh, met een basgitaar. En, ja. Uh, ja, komt, dus dat, dat zal ongetwijfeld ook wel uh, ter sprake gaan, uh, gaan komen. Dat is ja, goed. En, Leuk man. Nog niet, uh, het was niet de enige primeur. Uh, we hebben er nog eentje. Nog eentje. Joey, vriend uit Horen. Okay. En, uh, die heeft ook een nieuwe single en die komt ook morgen uit. En die draaien wij vanavond ook. Dus, uh, dus wat dat er gaat, uh, zitten we wel met uh, twee nieuwe primeurs. Met een vol programma, ja. Nou, ik zit wat te kijken en dan denk ik, ik wil zo graag nog, uh, ook nog uh, het materiaal wat uh, uh, vrij recent is, uh, wil ik er ook doorheen jassen. Nou, ja. Of dat gaat lukken, dat, dat wordt een uitdaging. Ja. Denk ja. Ik denk ja. ik. Of je begint, je, begint, je begint gewoon een uurtje eerder? Nou, of dat, uh, of dat zo uh, zal zijn, dat weet ik niet. Maar uh, misschien moet ik dan maar ook even, weer Leon even, uh, even ja. aankijken... en zeggen van, uh, nou laat mij om zeven uur beginnen in plaats van acht uur. Want of je als, gaat in als, de nacht... Dan, of je... dan uh, kom ik, kom, kom ik kom ja, er niet uit. In de nacht is het vooral non-stop, he. Je kunt gewoon de hele nacht ook draaien als je wilt. Ja, maar dat uh, lijkt me een beetje overdreven hè? en uh, dat gaan we dus ook niet doen. In ja, weet je, uh, ik, moet ook een, <laughs> ik moet ook een beetje om ons nog rust denken en met die uh, dagen die in vooruitzicht uh, zitten, dan ja. uh, lijkt me dat niet zo slim. Nee, maar ik, ik zeg je er wel één ding bij: Verlini zit er ook in. Heel goed, heel goed. Hey, ja. en um, uh, Wendy Moor heeft hem gehoord. Is hij goed? Ja, eh uh, het het kijk, Winnie wil uh, graag uh, de uitleg uh, geven over de Single. Maar dat dat is best een, het is best een diep, diepgaand nummer. Okay. En daarom uh, zal ik hem nog wel even een paar keer luisteren om te kijken of ik daar iets uh, uit uh, kan halen. Waardoor, uh, waardoor waarbij ik dat uh, ook in het gesprek uh, dat kan door laten klinken. Dus wat, uh, wat dat gaat, zal dat, uh, zal dat zeker wel het uh, geval zijn. Okay. Uh, en het is, uh, ja weet je wat ik nu even in uh, korte tijd. Uh, Net op het moment dat ik met jou aan de telefoon zit en wat ik al gehoord heb. Het is, een, uh, het is een heel ander nummer dan uh, Relapse okay. bijvoorbeeld. Dus, okay. dus, dus dat... Uh, ik ben, uh, ben heel benieuwd, Ja. Ja, ik ga er niet uh, alles over verklappen. Nee, Want nee, daar nee, heb nee, ik straks uh, geen mensen uh, over die uh, naar mij zitten luisteren. Nee. Dus, uh, dus we laten het uh, eventjes uh, zo zoals het is. Heel goed. Oké, okay, nou uh, je weet vanmiddag uh, ook de burgemeester ook bij uh, ZFM Lunchroom. Dat is het serieuze gedeelte. Dan gaan we het hebben over corona en de maatregelen. Ja. En dan vanavond bij jou uh, met muziek. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een nummer uitgekozen wat ik bij jou in het programma gehoord heb van uh, Lilith Merlo. Ik, ik weet er weinig van. Ja, vertel eens. Nou, euh, achter Lilith Merlo euh, schuilt euh, Lizelot euh, van Oostrom. Ja. Zij euh, is oorspronkelijk een Haarlemse. Dus ze komt nog zelfs euh, hier uit de, de buurt. Okay. Ik geloof dat ze ook euh, een, een jazzachtergrond heeft euh, gedaan. Uh, ik ben daar aangekomen via uh, ja, pluggers. Ja. Ik, uh, erachter ge... ja, we hebben, we hebben een va vaste plugger die uh, ons uh, materiaal aanreikt. Uh, uh, en uh, ik, ik denk dat dit alweer. Nou. Twee, drie jaar geleden is dit, uh, is dit geweest. Maar okay. zij heeft ondertussen, uh, zij uh, met haar band uh, ook nog, uh, daarna nog uh, wat nummers. En ik denk dat jij, wat jij nu draait, dat is uh, geloof ik uh, van vorig jaar. Wat ja, 7 uit... Secret ga ik draaien, is van 24 oktober 2019. Tenminste, toen is het op, uh, op YouTube gezet. Ja. En wat ik uh, echt opvallend vind en ik vind het eigenlijk niet kunnen, het heeft maar 56 weergaven. Ja, dat vind ik verbazingwekkend. Dus daar moeten we wel eens even wat aan gaan doen, denk ik. Ik ja, dus... kijk jou even aan. Doe de telefoon. <laughs> ja, ik doe het. Ik ga hem draaien. Jaap, heel veel plezier vanavond met de burgemeester. Ja. Maak er een mooi programma van en we uh, spreken elkaar. Is goed. Doeg. Doeg. En er is een Lilith Mello. Safe as a secret. En luister vooral vanavond naar Jaap tussen 8 en 10 met de burgemeester. I'm you a secret because you know we shouldn't do this.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 The tip of my tongue is where I'll keep y'all When love gets real, I'll search for the sky I always aim to hide as my ways are burning I know Helemaal Lilith Merlo. Ja, 7 a Secret. Zoek dat op op YouTube of op Spotify en, en luister naar Het is echt uh, vrij onbekend, maar het is echt zo leuk. Ja, en dan deze muziek. Ja, dit ken je. Dan heb je veel tv gekeken. Het thema van Narcos. Hier bij ZFM, waar het bijna half 12 is. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tu el aire que respiro yo y la luz de la luna. La garganta quien se hojar, que temo ahogar de Te amor. Dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort. Ja, en hij komt vanavond langs bij Jaap Alder, Turner, de En vanmiddag bij Lunchroom. En heb je een vraag aan de burgemeester? App ons dan op 023-573-0393. 023-573-0393. Of gewoon via de sociale media van ZFM. En dan komt het helemaal goed. Dan nemen we je vragen mee naar de burgemeester. Talk to ours and concentrate on kissing. Geluid van Karo Emmerald. Dit is een nieuwe plaat, 2020 uitgekomen. Wake Up Romeo. Ja, en het is het uh, half twaalf geweest. En als het even kan, als ik er even tijd voor heb, dan doe ik het. Jazz is niet eng. Ja, en vandaag in Jazz is niet eng heb ik een big band meegenomen. En dat, uh, dat hoor je ook vaak natuurlijk bij ons op, uh, op zondag in drie uur lang jazz. En ik heb vandaag voor je meegenomen, ja, een soulmaster... Ray Charles, en dan met de Count Basie Orchestra. En dat is echt zo gaaf. Dat is echt zo'n big band. Zo'n hele grote, vette big band. En uh, zet je radio hard en dan tellen we af. 1, 2, 3, 4.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 Put yourself together and let the good times go.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 together oh, Get yourself under control Nice Night's on Broadway en het origineel ken natuurlijk van de Bee Gees. Misschien was hij ook al eerder, ik weet het niet. Maar ik ga in ieder geval wel de Bee Gees draaien. En na de Bee Gees hoor je de column van Tino Stuy die een snorretje laat staan. Een beetje een fout snorretje. En ook dat is door iemand anders uitgebracht. En daarna hebben zij het weer gedaan. En moet je maar eens even uh, googlen. Dat is uh, een leuk verhaal. Goed, op donderdag, of op donderdag, op dinsdagochtend hebben we een nieuw, uh, nieuw programma. Het is een paar keer uitgezonden. inmiddels. Loogman, Paardenkoper en Stui. En dat is echt hilarisch. Er zijn drie Zandvoortse vrienden die echt alleen maar anekdotes uh, vertellen. En leuke muziek tussendoor draaien. En ja, je hoort echt dingen die je soms niet wil weten. Maar uh, soms is het ook echt heel erg leuk. En een van de vaste onderdelen is een column die Tino Stuy altijd doet. En. Uh, in deze column vertelt hij over een, een grap die hij uithaalde met een, met een beetje een klein snorretje wat hij liet staan. En toen vergat. Dit is de column van Tinder Stuif van afgelopen dinsdag. De column van Stuy. Uh, deze column heet uh, Ezel Steen Hitler. Humor is heel persoonlijk, een zin die ik meerdere malen per week en soms zelfs per dag bezig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 What a way to drop a poncho, baby Cause you really didn't think I'd find out In the science pie right? On the side where the lights out Know that you feel it Know mm -hmm. that you feel it Oh, didn't know my heart and head. My life. I don't know about you, about you, about you. There's something in his eyes, just keeping secrets. I don't know about you. Van Tino Stuy in zijn column En uh, dinsdag bij Loogman, paardenkoper en stuiders. Tussen 10 en 12 hoor je weer een nieuwe column. En veel hilariteit en anekdotes hier van de vrienden uit Zandvoort. Goed, we gaan lekker door met, uh, met muziek. Kali Minok, een tijdje geleden al maar echt ook zonzomerhit van toen.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 Daniel Sauleka met Wake Up laat het 1981 alweer en Nog steeds actueel, belachelijk. Goed, het zit er bijna op. Ik zie Jelmer van de lunch al binnenkomen. Zo meteen om twee uur komt de burgemeester ook langs. En dan gaan we met hem praten over corona. En over de maatregelen en dat soort dingen allemaal. En uh, tot die tijd, muziek hier op ZFM. En vanaf één uur begint dan Lunchroom. Samen met Lucie en met Jelmer. En dan om twee uur schuift de burgemeester aan. En dan praten we met hem. Goed. Ik, uh, ik hoor je graag straks om twee uur. Tot dan. And we Het is